Het succes van dit theaterseizoen nu onder andere te zien in het Delamar Theater Amsterdam. Reserveer via delamar.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. De druk op cliënten van de jeugdzorg Rotterdam om mee te werken aan een traject van drang en dwang is soms te intimiderend, dat concludeert de Rotterdamse kinderombudsman. Radio met Karl Johan de Zwart. Goedenavond, welkom bij Reporter Radio. Straks aandacht voor de zogenaamde criminele infiltratie van gemeenteraden. Want hoe erg is het nu echt gesteld met de vermenging van de onder- en de bovenwereld? Maar eerst de jeugdhulpverlening in Rotterdam. De kinderombudsman uit die stad komt morgen met een rapport met de titel Is er nog een plekje vrij? Een onderzoek naar de toepassing van drang in de Rotterdamse jeugdhulpverlening. Annemieke Zwanenveld, voormalig rechter en kinderombudsman dus uit Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat, drang in de jeugdzorg? Drang in de jeugdzorg is het moment waarop jeugdhulpverleners denken dat het vrijwillig niet meer lukt. Maar dat ze eigenlijk nog niet naar de rechter willen. Dus een soort tussenvariant eigenlijk. Ja, het is eigenlijk meer een soort dringend advies. Zo, moet ik het zo zien? Ja, ze noemen het zelf: het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is een situatie waarin ouders uh, geduwd worden... dat er aangedrongen wordt dat, dat ze allerlei dingen gaan doen... om de veiligheid van de kinderen te waarborgen... Ja. maar zonder dat daar mogelijkheden voor zijn. Ja, en zodra uh, die ouders dan zeggen... ja, maar daar hebben we helemaal geen zin in... Uh, is dan drang nog steeds mogelijk... of wordt het dan, uh, wordt dan naar het middel dwang gegrepen? Nou, dan zijn er twee mogelijkheden. Of het gaat helemaal op basis van vrijwilligheid... maar dan ligt de relatie toch echt wel uh, aan gruvelementen tussen ouders en kinderen en jongeren die erbij betrokken zijn... aan de ene kant en jeugdbeschermers aan de andere kant. Ja. Of ze gaan naar de rechter en uh, dan duurt het een tijdje. Ja. Um, om hoeveel kinderen gaat het? Even voor het beeld. Nou, Waar drang speelt is ongeveer 250, misschien tussen de 250 en de 300 kinderen... in Rotterdam per jaar gemiddeld. Ja. Kun je een voorbeeld geven van zo'n zo dranggeval... Want waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, dat zijn situaties waarin jeugdbeschermers denken... dat een kind gevaar loopt, bijvoorbeeld omdat een van de ouders... de verdenking op zich heeft geladen dat hij drugs gebruikt. En dan willen ze niet zeggen... zeggen deze jongere mag niet meer bij die ouders blijven. Mm -hmm. En dan zeggen ze, nou, ouders, doet u maar urinecontrole... om te bewijzen dat er niks aan de hand is. Terwijl die ouders denken... Er is hier helemaal niks aan de hand, maar die voelen zich zo onder druk gezet. Want die zijn bang dat hun kind wordt afgepakt als ze daar niet aan meewerken. Ja, en is dat het intimiderende waarover u het heeft dan? Daar zit uh, een bepaalde vormen van, uh, ja, van dwang, van uh, drang, van intimidatie wel bij. Kijk ouders en jongeren die weten eigenlijk niet zo goed... wat er aan de hand is. Die denken jeugdbescherming, jeugdbescherming... moet ik weg bij mijn ouders, moet ik weg... worden ja. de kinderen bij me weggehaald. En dan gaan mensen ja, doen wat ze denken... wat er van hen verlangd wordt in een drangtraject. Maar op het moment dat ze het niet meer eens zijn... waar kun je dan terecht? Bij de rechter kun je natuurlijk altijd aankaarten... Joh, de jeugdbescherming wil dit, maar ik wil het niet daar en daarom. Ja. En dan neemt de rechter een beslissing. Dan heb je ook recht op een advocaat. Ja. Maar in een drangtraject is dat helemaal niet zo. En dan is er eigenlijk niemand waar je naartoe kunt als ouder. Nou, dan kun je natuurlijk altijd naar de kinderombudsman. Daarvoor is het nou ah, juist belangrijk, denk ja. ik... dat er onderzoek naar dit soort situaties gedaan wordt. Maar voor de rest, het advies... het AKJ bijvoorbeeld... kan mensen ondersteunen bij het indienen van klachten... over deze gang van zaken. Ja, dus het is eigenlijk vooral de druk die er vanuitgang gaat. De dreiging dat je dat je, je kwijtraakt. Of dat er allerlei vervelende maatregelen... ingrijpende maatregelen ook worden genomen. Dat is vooral wat u signaleert. Ja, ik signaleer dat het aan de ene kant vrijwillige... Jeugdhulp, hè, die moet uitgevoerd worden ja. door wijkteams... dat die het heel moeilijk vinden om, om te gaan met weerstand bij ouders... als het niet lukt om het in het goede gesprek uh, de goede kant op te krijgen. Ja. Dat is de ene kant. Dus daar zou je meer samenwerking willen, meer expertise opbouwen... aan de kant van de wijkteams, dat het in het vrijwillig kader wel uh, lukt... om het uh, jongeren en ouders die niet staan te springen om bemoeienis uh, toch uh, het goede kant op te krijgen. Uh, dat is uh, de, de ene kant. Ja. En aan de andere kant denk ik, ja, uh, als de rechtenstraat eraan te pas moeten komen... dan kan je daarover... Uh, een advocaat inschakelen, kan je klachten indienen. Dan kan je jezelf voor je recht opkomen. En nu is het een soort tussenvariant. Ja, goed. We gaan eens kijken naar uh, hoe dat dan gaat in de praktijk. Zo'n tussenvariant, zoals u het noemt. Uh, we gaan verder zo praten over de bevindingen van uw rapport. Maar eerst dus de vraag: ja, van wie treft dit? Vrijdag 1 juli 2016 is de vijfjarige dochter van Sharon uit huis geplaatst. via zo'n drangmaatregel. Ze is opgehaald van school door medewerkers van Veilig Thuis in Rotterdam. En haar dochter had op school verteld dat ze geslagen zou worden door haar moeder. Door Sharon dus. School heeft een melding gedaan en moeder Sharon wist van niets. Ella van den Berg ging langs bij Sharon. Uh, ik zou mijn dochter ophalen, want uh, 1 juli is een, een Surinaamse feestdag. Kitty Kotti, dat betekent dat de kettingen zijn gebroken. Slavernij gebeuren. En ik zou haar meenemen naar een uh, cultuurwinkel... waar wij dan altijd die kledingdracht kopen enzovoort. En wij zouden naar dat feest gaan op Kruiskade. Dus ik was onderweg in principe naar haar school om haar mee te nemen. Um, ik werd gebeld door uh, Veilig Thuis... Met de mededeling, we hebben je dochter. Met die woorden, we hebben je dochter. En uh, wij bellen jou over een uur. En dan, uh, dan, moet, je naar, dan moet je naar het politiebureau komen. En, en zij was dus op school vanuit school meegenomen? Ja. Zonder aankondiging naar jou? Ja, zonder aankondiging. Want niemand heeft dat tegen jou verteld. Nee. Dat, dat, dat was om een uur of twaalf of zo. Gewoon overdag? echt letterlijk om twaalf uur, net misschien twee minuten over twaalf. Ja. Uh, ik ging huilen, gillen. Ik heb op de telefoon gooien, mijn moeder bellen. En, en, en Toen ging ik helemaal door het lint. Ik heb vanuit slingen tot aan de uh, vier ambacht gehuild. In principe, ja. René Feijner is jeugd- en strafrechtadvocaat. Hij is de advocaat van Sharon. Ze heeft nergens voor getekend, maar is daarmee volgens uh, Veilig Thuis akkoord gegaan met een geheime plaatsing van haar dochter... in een pleeggezin waar later gebleken is dat er dertien kinderen in zaten. En in de maanden die daarop volgden... Um, heeft zij geen plan van aanpak gezien. Er was geen hulpverleningsplan, alles werd mondeling gedaan. En er werd gezegd, je doet het hartstikke goed. En zij hoopt op die manier dat haar dochter snel weer thuis zal komen wonen. Maar dit is typisch aan een drangtraject... Typisch aan een dranktraject is dat het buiten de rechter omgaat... en dat er eigenlijk geen onafhankelijke uh, toetser is... Uh, die bekijkt of het wel noodzakelijk is om in te grijpen in het gezin. Nooit eerder was Sharon in contact met jeugdzorg geweest over haar dochter. Ze is alleenstaand. Met vader is geen enkel contact. Elke week ziet ze haar dochter een uur. In die anderhalf jaar tijd is ze eerst naar een crisisgezin uh, uh, gegaan... en denk... Bijna twee weken later is ze dus naar een, een, een streng gereformeerd gezin gegaan... Uh, waar ze geen broeken mocht, alleen uh, uh, rokken mocht dragen. En uh, naar de kerk ging ze en weet ik wat van ons is allemaal. En toen kwam ze op een dag in bezoek en toen zei ze tegen mij... ja mama, als je niet in Jezus gelooft, dan ga je naar de hel. Ik zei wat? Ja, als je niet in Jezus gelooft, dan ga je naar de hel. Dus ik zei, je oh, Jezus? Ja. Ik zei, nou luister lieve schat, je moeder is nog steeds, dus <laughs> geloof daar maar niet in. Dus, maar, ik, ik weet dat ik dit een beetje lachroge, maar ik kon er absoluut niet om lachen. Absoluut niet, want ik ben niet gelovig. Uh, ze, ze hebben me gevraagd of ik wou meewerken in een vrijwillige kader. Uh, ik heb gezegd dat ik wou meewerken aan het onderzoek dat ze zouden doen. Uh, maar ik heb gezegd dat ik niet wou dat zij uit huis werd geplaatst. Dus, Wat voor onderzoek is er gedaan? Uh, nou, de kinder, ik heb een gesprek gehad met de kinderbescherming. <laughs> That's it. Er is geen onderzoek gedaan, nee. Want wat had je graag onderzocht gezien? Um, dat de beschuldigingen die op mijn adres worden... Uh, uh, ja, om het maar zo te zeggen, op, aan mij worden uh, toegewezen... dat die onderzocht werden, dat het kon waargemaakt worden. Want nu staat er in elk papier dat het zo is. En wat, zi wat zijn die beschuldigingen? Kindermishandeling. En hoe komen ze daarbij? Um, omdat mijn dochter zou hebben gezegd dat ik ze dat ik dus zou hebben geslagen. En klopt dat? Nee, nee. Klopt niet. Nee, nee, nee. Stel, nu, stel nu dat het waar is. Ik heb ook in het drankkader uh, mensen bijgestaan die werden beschuldigd van uh, seksueel misbruik. En uh, uh, dan gingen ze in het drankkader dat kind het huis plaatsen, maar hebben ze niet gekeken dat er nog een kind in het gezin zat. Nou, dat zal, dat zal natuurlijk een rechter of een raad voor de kinderbescherming uh, nooit laten passeren. Dus dan dan zie je waarom het ook vanuit de veiligheid van het kind is... Om, je, om drang, zeg maar hulpverlening in het vrijwillig kader... niet voor dit soort zeer ernstige gevallen te gebruiken. Want daarvoor is ontzettend van belang dat snel komt vast te staan... wat is de waarheid en snel komt vast te staan in ieder geval... wat zijn, de, zijn er bedreigingen voor kinderen? Het waren hele, hele mooie, tussenhaakjes, om het maar zo te benoemen... Uh, verhalen dan natuurlijk voor een... Voor een, voor een uh, uh, ja werken of iemand van veilig thuis is. Dus, oh, wat zeg je nou? Dus um, alleen. Waar, waar gingen die vader dan over? Over dat je haar geslagen had. Ja, maar uh, het, het, het, het waren trappen in de buik. Uh, het zou in een, onder een wastrek zijn geklemd. En uh, de, gewoon bepaalde dingen dat ik zoiets heb van: Wauw, ik bedoel van. Hoe kan je elke dag in zo'n mooie positie dat je was, netjes gekleed en wel, nooit had je geen schrammetje, naar school gaan. Dat stukje van die wasrijk, daar zat de hond onder. En niet zijzelf. Ik, ik ben van mening dat zij bepaalde dingen die ze ziet, haarzelf daarin plaatst. In plaats van dat ze zeg maar zei van, hey, de hond zat geklemd onder wasrijm. Nee, dat heb ik, dat, dat was mijn, mijn mama heeft mij geklemd. Snap je? Dus ze draait hem ja, dus, zeg maar om. En had je eerder wel eens dat verhaal van haar gehoord? Nog nooit van mijn leven. Nog nooit van mijn leven. Er zijn nooit meldingen geweest aangaande kindermishandeling van moeder. Ook haar sociale netwerk. Dus uh, haar moeder die altijd het kind uit, uh, naar school bracht... vanwege haar stage en werk. Ook anderen. Niemand heeft ooit iets ervaren van mishandeling. De enige bron van informatie is haar vijfjarige dochter... die op school tegen haar uh, leerkracht heeft gezegd... ik word thuis geslagen. En toen is het balletje gaan rollen. Uh, maar meer dan dat is er niet... Uh, en op basis van dat vermoeden van de uitspraken van een vijfjarig meisje... wat overigens daarna, tijdens de omgang, steeds heeft gezegd... ik wil terug naar mijn moeder. Uh, ondanks dat is uh, het meisje nog steeds niet terug bij haar moeder. Er is geen onderzoek naar gedaan. En ik vind van als ze die onderzoek hadden gedaan... hadden ze zelf kunnen zien dat dat gewoon onmogelijk was. Want Hoe hadden ze dat onderzoek dan kunnen doen, volgens jou? Um, ze hadden um, in eerste instantie hadden ze familie kunnen ondervragen... wat natuurlijk nooit is gebeurd... Je kind, is die onderzocht op blauwe plekken, letsels van vroeger? Ja, ze ja, is onderzocht uh, in een, een Polyclinisch forensisch uh, voor kinderen, weet ik veel. En uh, daar konden ze niks uit halen. Um, ze had het over een, een kieren, heeft ze een, een, een verdikking. Zo'n hele dikke litteken. Um, ze is gebeten door een hond uh, toen ze uh, drie jaar was. In haar hoofd en in haar gezicht. En um, dat stukje is dus van een hond. Maar dat kan dus alleen maar bewezen worden door uh, Erasmus... Dijkzicht, Erasmus, dat weet ik veel. En daar zitten we eigenlijk in principe op te wachten. Want zij beweert dat het is gebeurd omdat ik haar zou hebben geslagen. Terwijl het is gewoon een hondenbeet. Dat kunnen wij dus gewoon bewijzen in principe. Dat kan gewoon bevestigd worden. Maar aangezien die zaak zo lang duurt... Ga naar het ziekenhuis, neem het medisch dossier... Uh, en dan kunnen jullie vaststellen dat... Wat, wat mijn dochtertje daar op de vijfjarige leeftijd over is uitgehoord. dat het mogelijk niet allemaal klopt. misschien heeft ze voor een deel meer verteld. dan dat er wat is. Dat moet dan door het Sofia Kinderziekenhuis worden vrijgegeven. Mm -hmm. En eh, dat moet via een rechtelijke machtiging. Die moet het OM, wat ze hebben toegezegd. ook aanvragen via de rechter. En dat hebben ze tot op heden nog steeds niet gedaan. In het begin zei ze altijd: van, Ja, mama, ik wil zo goed naar huis. en ik wil bij jou zijn en ik wil bij jou wonen. En weet je, wanneer mag ik naar huis? Wanneer mag ik naar huis? Ja, en dan, en dan zei ik, ja, ik hoop snel, weet je. Ik, ik, ik probeerde gewoon een beetje met haar erin, ja, en ik hoop ook... en ik ga ook proberen, en ik ga ook, weet je. Maar op een gegeven moment, zij sprak er niet meer over... ik sprak er natuurlijk ook niet meer over. En toen, gisteren, toen zei ze tegen mij van... ja, mama, als ik dan terug ben bij jou, gaan we dan een groot feest geven. En toen dacht ik, ja, ja wat moet ik zeggen? Ik zei, als jij terug bent bij mij, geven we een heel groot feest. Ja. Een heel groot. Krijg ik dan veel cadeautjes? Ja, ik krijg dan zeker veel... ik zei, zal zeker veel cadeautjes krijgen, maar ja, weet je wat het is... Als ik tegen haar zeg als, zij de als niet. Of wanneer zij de wanneer niet. Zij hoort alleen maar wanneer je terugkomt krijgen in een groot feest. Ja. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Daardoor kan ook de toepassing van een drangmaatregel... behoorlijk verschillen per gemeente. Drang in Den Haag is überhaupt gaat dat anders. Ook in lichte gevallen. Dat ze altijd beginnen met een gesprek met de ouders... Uh, uh, over de zorgen die gemeld zijn. In Rotterdam beginnen ze met een gesprek met de hulpverleners over de ouders en de kinderen... zonder de ouders en de kinderen bij dat gesprek uit te nodigen. Als we zien dat hier kindermishandeling en ontuchtzaken... in Drankader worden afgehandeld... dan denk ik ook dat de veiligheid van de kinderen... in Den Haag mogelijk beter geborgd is dan in Rotterdam. Wat heel belangrijk is, het is namelijk de overheid... die ingrijpt in het leven van ouders en kinderen. Het is... De meest vergaande inbreuk die ons recht eigenlijk kent. En dan is het eigenlijk idioot dat je in een soort voorkader... ook bij die hele ernstige gevallen al uh, naar drang grijpt. Dat zou je niet moeten willen. Ook omdat ja, uh, ik denk dat als dit beleid zo onverkort gehandhaafd wordt... en er valt een misser, ja, dan zitten we zo uh, bij een tweede Maasmeisje. Ja, Annemieke Zwanenveld, uh, uh, voormalig rechter en kinderombudsman te Rotterdam. U heeft dus onderzoek gedaan naar de toepassing van drang... in die Rotterdamse jeugdhulpverlening. Dat verhaal van uh, Sharon en haar dochtertje... is dat exemplarisch voor zo'n drangtraject, uh, van hoe dat gaat... Ja, Wat er heel herkenbaar is, is dat er over jou een beslissing wordt genomen. Over jou en je kind. Ja. Maar niet met jou en je kind. Want dat was het idee van Drang, toch? Dat het in samenspraak is met ouders. Ja. Uh, dat er een aankondiging uh, komt. Zo van, zou we het, gaan dit en dit doen. Zo, dat zou wel zo moeten zijn. Ik vind het heel belangrijk dat je niet alleen met jeugdbeschermers... onder elkaar gaat praten over situaties in een gezin. Maar ja. dat je juist de jongeren... Bij 12 plus is het bij rechters trouwens sowieso altijd aan de orde. Maar dat je juist jongeren en ouders daar ook bij aan tafel uitnodigt. Dat kan toch een heel ander beeld geven. Ja. Niet, dat moet niet alleen over je gepraat worden... maar ook met je gepraat worden. Maar wat heel vreemd is, is dat uh, er zou dan een geval... die lerares op school die, uh, die heeft een melding gedaan. Hè? Dit meisje heeft gezegd, ik word geslagen door mijn moeder. Dan zou ik zeggen, ja, dat is dan niet een drangtraject... maar daar moet de kinderrechter bij aan te pas komen... want dan heb je het over kindermishandeling. Ja, er zijn natuurlijk een paar hele rare dus waarom dingen. Waarom is het überhaupt in dit, in dit traject terechtgekomen? Er zijn een paar hele rare dingen gebeurd. Als iemand een melding doet bij Veilig Thuis, dan is het eerste toch wel dat jij zelf ook uh, hoort dat er zo'n melding gedaan zal gaan worden. Ja. Dus voordat die wordt gedaan, dat je weet dat het aangekaart gaat worden bij het jeugdbeschermingsplein. En als je denkt dat er echt een serieuze verdenking is, als er echt serieuze aanleiding is om aan te nemen. dat er sprake is van echt serieuze mishandeling. ja, dan is een drangtraject natuurlijk helemaal niet passend. Nee. Dan moet zo'n kind gewoon met een toestemming van de rechter uit een situatie. Gehaald worden en dan kun je daarna onderzoek doen. Maar dit lijkt aan een situatie waar ze een soort tussenvariant hebben gewild. Ja. Er wordt besloten aan het jeugdbeschermingsplein... kennelijk om een drangtraject in te zetten. Het kind mag niet bij je moeder verblijven, hè. Dat, dat was net aan de orde. Maar er is geen rechter die getoetst heeft of het nou allemaal wel uh, nee. deugt of niet deugt. En is dat per definitie zo bij zo'n drangtraject? Dat er gewoon niet getoetst wordt en ook eigenlijk geen onderzoek wordt gedaan dan? Nou, het jeugdbeschermingsplein is de instantie... waar allerlei jeugdbeschermers het onderling erover hebben. Uh, en dan wordt er eigenlijk geen onderzoek meer gedaan. Je maar wat wordt... is dan zo'n heel drangtraject eigenlijk waar? Wat zit je daarmee? Ja, zo'n dranktraject is een tussenvariant. Als vrijwillige hulpverlening niet lijkt te lukken... maar de gang naar de rechter nog als te zwaar wordt ervaren. Ja. De gemeente vindt en het jeugdbeschermingsplein vindt... dat het een laatste kans is voor ouders en kinderen... om de veiligheid te gaan laatste kans garanderen. voordat er echte maatregelen worden genomen? De laatste kans in het station, in de route naar de rechter. En wat zijn dan tot slot de belangrijkste bevindingen van uw rapport? De bevindingen van mijn rapport zijn dat ik vind dat het duidelijk moet zijn... dat ouders uitgenodigd moeten worden, dat je moet weten waar je naartoe kunt... als je het er niet mee eens bent, dat de expertise van de wijkteams uh, wordt verhoogd... Uh, en dat je altijd met ouders praat en dan niet alleen maar, maar zonder ouders. Het moet duidelijk zijn hoe de wijkteams, de jeugdbeschermers... Uh, en de Raad voor de Kinderbescherming op lange termijn vinden... dat dit aangepakt zou moeten worden. En tot mijn grote genoegen heeft de gemeente verklaard dat ze een pilot gaan starten... zodat ouders en jongeren wel aan tafel zitten bij het Want Het is nu vooral heel erg onduidelijk. En dat is misschien wel het grote probleem voor iedereen eigenlijk. Helemaal Hier is eens. niemand bij gebaat. Uh, sinds 2012 bestaat dit drangtraject al in Rotterdam. Minister van Volksgezondheid, de huidige minister van Volksgezondheid... Hugo de Jonge, was toen wethouder zorg in Rotterdam. Uh, hij is degene die dit bedacht heeft. Hè? Klopt. Ja. Uh, Sven de Lange is de wethouder onderwijs, jeugd en zorg... nu, van de gemeente Rotterdam. En, uh, nou, hij kon vandaag niet live reageren. En daarom is Ellen van den Berg richting Stadhuis gegaan... voor een korte reactie op het rapport. Nou, Ik vind het een uh, goed rapport... Uh, een rapport waarin staat dat ons jeugdbeschermingsplein uh, uh, goed werkt en daar ben ik heel erg blij mee. Er zijn ook een aantal verbeterpunten, bijvoorbeeld over het betrekken van ouders bij de jeugdbeschermingstafel. Uh, dat willen we ook graag gaan doen. Uh, we willen graag daarmee aan de slag. Er komt ook een pilot daaromtrend. Wacht even. U vindt het. Even terug, hoor. We gaan direct over de aanbevelingen hebben en wat, u, ja. wat jullie mee doen. U vindt het een goed rapport, zegt u, maar de aanleiding is niet zo fijn, toch? Nou, het is altijd goed als een kinderombudsman of een rekenkamer ons beleid controleert. Ik vind ook dat je daar als bestuur voor open moet staan. Ik sta er, ook voor, sta er ook open voor. En er zitten aanbevelingen in waar wij ook daadwerkelijk wat mee kunnen. De aanleiding is eigenlijk dat verschillende advocaten, maar ook ouders klachten... hadden over hoe dat gaat met, met het drangtraject in Rotterdam. Zou je heel even kort kunnen reageren op de reportage in de uitzending? Ik kan sowieso niet reageren op individuele casussen. Ook omdat ik eh, daarmee eh, dingen moet zeggen wat eh, qua privacy niet mag. Dus dat kan ik helaas niet doen, nee. In die reportage zegt uh, Reinier Feijner, dat is een advocaat... hij zegt van uh, als we zo doorgaan gaan we naar richting een tweede Maasmeisje. Zou u daar nog op kunnen reageren? Nou, ik vind dat het rapport zegt dat het jeugdbeschermingsplein goed werkt. Daar ben ik blij mee. Er zijn een aantal verbeterpunten. Uh, drie eigenlijk. Hè? Het eerste verbeterpunt is uh, we moeten ouders een grotere rol geven... Uh, of een rol geven aan de jeugdbeschermingstafel. Daar staan wij voor open als gemeente en daar willen we ook echt een pilot mee gaan doen. Die start in april. Qua informatieverstrekking aan ouders kan het uh, verbeteren. En eigenlijk de plek van de casusregie in de drang... die zou ergens anders moeten worden belegd. De aanbeveling van de ombudsman is... een deel van die drangtrajecten, zeker in het vrijwillig kader... die zou ook door het wijkdien worden gedaan. Aan de voorkant, uh, daar waar nu natuurlijk ook al uh, contact is met diezelfde burger. En dat kunnen we best bekijken en gaan invoeren. Maar hoe dan? Met... Is heel, ook dat is heel eenvoudig, namelijk door de kennis en expertise... die we nu rondom de jeugdbeschermingsinstellingen hebben... meer naar de voorkant te brengen. Ik moet daar wel bij zeggen, zorgvuldigheid staat daarbij voorop. We hebben het nu zorgvuldig georganiseerd. Als we dat aan de voorkant organiseren, moet dat ook zorgvuldig. Dus als we dat gaan doen, moet dat rustig en zorgvuldig gebeuren. Een ander punt is dat er vaak gedreigd wordt met de gang naar de rechter. Ja, waardoor toch veel ouders zich geïntimideerd voelen. Dat is toch wel een vaak gehoorde klacht. Ja, dat begrijp ik ook heel erg goed. Uh, het gaat hier om ernstige situaties. Uh, situaties waar, waarbij er een spanning zit tussen de regie van de ouders en de veiligheid van het kind. En wat wij uh, heel goed snappen is dat daar soms ingrijpende keuzes worden gemaakt... waar heel veel vragen over zijn en emoties over zijn. Bij dwang heb je rechtsbescherming, komt er automatisch een advocaat bij onder hoek kijken. Maar bij drang is dat eigenlijk helemaal niet zo. Ook in het vrijwillig kader heb je allerlei eh, mechanismen waarbij ouders op de rem kunnen trappen. En vrijwillig kader hoeven ze ook niet per se verplicht aan mee te werken. Ze kunnen ook hun beklag doen. Ja, maar dat weten mensen niet altijd. Terwijl bij dwang wordt dat natuurlijk best wel duidelijk gezegd. Ook door de advocaat die je onmiddellijk hebt. Alleen bij dwang, ja, deze mevrouw uit die reportage... waar u niet op in wil gaan, dat snap ik. Maar um, die moeder, die wist dat helemaal niet dat ze nee kon zeggen bij wijze van spreken of dat ze hulp kon inschakelen. Ja, en een van de uh, adviezen van uh, de kinderombudsman is ook om die informatieverstrekking te verbeteren. Daar wil ik ook echt wel in, in meegaan. Want die informatie heb je ook uh, nodig om goede keuzes te maken. Het is alleen uh, zeker zo dat ook in het vrijwillig kader... Uh, uh, er allerlei vormen zijn waarin je, je je klachten in kan dienen... of bijvoorbeeld je medewerking niet wil geven. Um, over een jaar opnieuw evalueren of een half jaar. W wanneer is die evaluatie? Uh, zij heeft drie concrete aanbevelingen gedaan. Daar gaan we mee aan de slag. En laten we afspreken dat ze over een jaar terugkomt... om te zien of die drie aanbevelingen op een goede manier zijn geland. Vindt u het een belangrijk onderwerp? Zeer. Nee, maar het, is een, het, is een, het zijn ingrijpende dingen. Ik wil het zorgvuldig uh, organiseren. We hebben het al heel zorgvuldig georganiseerd. Dat er verbetermogelijkheden zijn. Dat heeft de nou aangedragen. En daar ga ik serieus mee aan de slag. Ja, Annemieke Zwaneveld, kinderombudsband in Rotterdam... nou zeg het maar, bent u onder de indruk van de woorden van Sven de Lange... de wethouder onderwijs, jeugd en zorg? Hij gaat er serieus mee aan de slag. Kijk, ik ben van Rotterdam. Geen woorden, maar daden. En ja. ik zal er zeker gaan kijken wat er met mijn aanbevelingen gebeurt. Ja. Um, een van de conclusies van u is dat uh, nou ja, cli cli cliënten uh, geïntimideerd zijn. Dat is maar goed ook, denk ik dan eigenlijk. Uh, want anders gebeurt er misschien wel niks. Nou, dat weet ik helemaal niet. Ik denk dat er heel veel manieren zijn uh, om goed met ouders te zorgen dat de veiligheid van het kind uh, gewaarborgd is. Ik ben geen ouder tegengekomen die niet het beste met het kind voor heeft, mm -hmm. uh, en dat je dan uh, de, voorzichtig met elkaar het gesprek aangaat van dit werkt niet en zou je het niet eens eens om zo proberen. Ja. Dat lijkt me een veel passender route dan ouders intimideren met de dreiging van de rechter op de achtergrond ja. dat misschien wel je kind wordt weggenomen. Maar is nou juist het probleem van dat hele drangtraject niet dat het uh, uh, als je het zo uitvoert zoals het is afgesproken dat het gewoon te vrijblijvend is? En meestal hebben we het over situaties waarin de problemen al zo groot zijn... dat je misschien helemaal niet meer aan drang, maar aan dwang moet denken. Het gaat over het expertise om met situaties... waarin ook bij ouders weerstand bestaat, waar ook bij jongeren weerstand bestaat... om met ja. dat soort situaties om te gaan. Dat soort expertise dat zit nu bij de jeugdbescherming... maar dat hoort ook thuis bij de wijkteams. Ja. Hebben en de wijkteams ben... die voldoende die expertise Nee, nu niet op dit moment. Dat is ook een van mijn aanbevelingen. Dat we op de lange termijn moeten gaan nadenken... hoe nou precies die verantwoordelijkheidsverdeling... tussen de wijkteam en de jeugdbescherming... Moet zijn. En wat mij betreft is vrijwillig altijd voor het wijkteam. En dan kan het zo zijn dat in incidentele gevallen... op de achtergrond de jeugdbescherming meedoet. Maar dat is nu niet zo geregeld. Nee. Ik vind dat er een helderder verantwoordelijkheid moet komen... en dat de expertise in de wijkteams verhoogd moet worden... Nee. om ook bij weerstand het goede te doen voor kinderen. En zou je, om het nou helemaal helder te krijgen... Uh, niet gewoon van dat onderscheid tussen drang en dwang af moeten... maar het gewoon altijd juridisch kaderen? Nu val je in een drangtraject namelijk eigenlijk juridisch... tussen de wal en schip. He, je hebt geen rechtelijke uitspraak, er wordt geen goed onderzoek gedaan. Bij een dwangtraject is dat wel het geval. Ik vind het heel belangrijk dat ouders precies weten waar ze aan toe ja, zijn. Daarom. En laten we het heel clean houden. Dat is echt wat ik belangrijk vind. En tegelijkertijd weet ik ook dat voordat je de rechter benadert... dat er ook nog wel een tijd overheen gaat... voordat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek heeft gedaan... voordat rechters daadwerkelijk ruimte hebben om naar zo'n zaak te kijken. Ik snap wel dat er iets moet in die tussenliggende periode. Ja. Maar ik vind het heel belangrijk dat je... Ouders en jongeren zeggenschap geeft in het vrijwillig kader, wat een drankrader uiteindelijk gewoon is. Hartelijk dank, Annemieke Zwangerveld, kinderobitsman te Rotterdam. Graag gedaan. Reporter, Radio. Met Karl Johan de Zwart. Het is twee minuten voor half acht. Drugscriminaliteit in Nederland is al jaren een groot probleem. En die criminelen zouden nu ook een poging doen om te infiltreren in het lokale bestuur. Tenminste, als we verschillende bestuurders mogen geloven die daar al maanden voor waarschuwen, is in Nederland al sprake van Italiaanse toestanden een reportage van Klaas en Tech. We zien dat in sommige gemeenten uh, criminelen een poging hebben gedaan om in de gemeenteraad te komen. We doen echt een oproep aan politieke partijen. Sta waakzaam, zorg ervoor dat de georganiseerde criminaliteit. In Brabant en Zeeland geen ruimte krijgt. Het is naïef om te veronderstellen dat het de hele samenleving verspreid is. en niet in dit openbaar bestuur terechtkomt. Criminele infiltratie van het lokale bestuur. Het is een van de belangrijkste thema's voor de komende raadsverkiezingen. Burgemeesters, commissarissen van de Koning... Ze hebben de afgelopen maanden verschillende keren gewaarschuwd... voor de invloed van de georganiseerde misdaad op de gemeentepolitiek. Dreigen er in Nederland Italiaanse toestanden? Dat wil de reporter Radio graag weten. En dus gingen we eerst langs bij de man die daar regelmatig voor waarschuwt. Paul de Plaat, burgemeester van Breda. Vorig jaar heeft u een oproep gedaan aan de politieke partijen... waarin u die partijen waarschuwt voor criminele infiltratie. Waarom heeft u die oproep toen gedaan? Omdat je ziet in Brabant en Limburg... dat uh, de ondermijnende criminaliteit steeds meer sectoren raakt. Bovenwereld en onderwereld. Elkaar vinden in die georganiseerde criminaliteit. Uh, en het dan heel erg naïef zou zijn om te veronderstellen... dat die georganiseerde criminaliteit wel notarissen, wel advocaten, wel makelaars, wel vastgoed... wel in allerlei branches actief zou zijn... maar dat ze met een grote boog om de politiek niet heen zou lopen. Daar gebeuren te belangrijke zaken voor in de politiek... waardoor het voor de georganiseerde criminaliteit te aantrekkelijk is... om die lokale politiek zomaar te laten lopen. Richten die criminelen zich dan ook specifiek op die gemeenteraadsleden? Nou ja, soms zijn gemeenteraadsleden een vooruitgeschoven post... want hier gaat het over vergunningen... hier gaat het over informatie over bestemmingsplannen... hier gaat het wellicht soms zelfs over... hoe gaan we toezicht en handhaving de komende jaren inzetten... hoeveel controles gaan we uitvoeren op bedrijfstakken en bedrijfterreinen. Ja, en dan is het wel handig als je in zo'n bedrijfterrein zit... dat je daar van tevoren iets, iets weet van hebt. En hier komen we dan in de ruimte waar onze postvakken zijn... Dan kan we kan meteen even kijken of er post voor me is. Ja. Ah, er is post voor u. Hoewel alles digitaal hier is, maar er is altijd wel post. Ook in Breda, de stad van burgemeester De Pla... is in de politiek veel gesproken over criminele infiltratie. Maar komt het er ook voor? We vroegen het aan twee raadsleden. Ik ben Yvonne de Heer, Zevenke. Ik ben uh, raadslid en fractievoorzitter van Trots, Trots op Breda. Goedemiddag, mag je misschien een flyer geven? Kijk eens, alsjeblieft. Dank u wel. Mijn naam is uh, Rick Zagers. Ik ben kandidaat raadslid voor de VWD in Breda. Meneer Zagers, criminele infiltratie in het lokale bestuur. Is dat iets wat leeft hier in Breda? Nou, ondermijning uh, leeft heel erg in Breda en in West-Brabant. Maar in het lokale bestuur, uh, hier in Breda? Nee, ik denk het niet. Uh, maar natuurlijk wel bij de mensen in het achterhoofd. Maar, ik, ik, maar uh, ik geloof niet dat er op dit moment rare dingen spelen bij ons. Er zitten geen criminelen, oftewel raadsleden... die door criminelen aangevoerd worden in dat gemeentebestuur op dit moment? Uh, niet naar mijn wetenschap, maar het lijkt me heel erg sterk. Mevrouw de heer, bent u eigenlijk bang voor criminele infiltratie in het gemeenteraadbestuur? Nou, kijk, bang en bang. Ik ben er niet bang voor. Maar ik ben wel bang dat ze stiekem uh, via een bepaalde lijn proberen toch in te dringen. En dan denk ik dat het uh, ja, eigenlijk uh, heel onschuldig is kan gebeuren. Kijk, zij zelf zullen dat niet doen. Maar zij hebben altijd wel ergens iemand die ze uh, of op die plaats zetten. en die ze dan daarmee kunnen, zouden kunnen mee gaan beïnvloeden. Is het gebeurd al in Breda? Nee, niet dat ik weet. Nou, doet het merkwaardig verschijnsel zich een beetje voor dat. He, men zegt dat we vooral ook naar bestuurders en raadsleden moeten kijken. He, omdat die uh, dicht bij de bron zitten en allerlei informatie zouden hebben en dergelijke. Professor Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Groningen. Die bewijzen heb ik nooit gezien. Er is wel een aantal burgemeesters in het zuiden van het land uh, uh, geweest. Die heeft gezegd van ja, dit speelt wel degelijk in onze gemeente. Maar dan heb ik meer het idee dat men het heeft over bedreigingen. He, dat dus burgemeesters worden bedreigd, dat gebeurt inderdaad. Dat ook wethouders worden bedreigd. En soms ook raadsleden door uh, mensen van, uh, van buiten. Maar dat is een andere discussie. Hè? Dus, dus ik heb niet één raadslid gezien in de afgelopen periode... die zich bewijsbaar hè, met die vermeende ondermijning heeft, uh, heeft gehouden. Wat is het nut voor een crimineel om in die raad te gaan zitten? Nou, dat is natuurlijk de volgende vraag. Hè? Zijn raadsleden überhaupt wel in staat om te ondermijnen? Wat zou je dan eigenlijk moeten ondermijnen... En dan wordt altijd gezegd: van ja, maar er zijn allerlei belangrijke beslissingen in de sfeer van openbare orde en het oprollen van, van, van HASH. Uh, daar zou dan zo'n raadslid informatie over kunnen verzamelen. Nou, wil het geval he, dat natuurlijk alles wat zich afspeelt in de sfeer van veiligheid en openbare orde, he, dat dat voorbehouden is aan het eenhoofdig gezag van de burgemeester. He, officier van justitie doet daar, he, doet daar aan mee. En het gemiddelde raadslid, of, of eigenlijk geen enkel raadslid in Nederland, heeft daar toegang tot, he, tot die informatie. Maar ik, ik kan bijna niks bedenken wat interessant zou zijn... He, voor zo'n crimineel netwerk wat je in de raad tegenkomt. Behalve misschien sommige vertrouwelijke informatie. He, die je kunt, kunt inzien, maar dat is vaak ook niet gerelateerd... aan, uh, he, aan de bestrijding van criminaliteit en dat soort, uh, dat soort dingen. Bent u verbaasd hoe die discussie nu gevoerd wordt? Want de waarschuwingen aan het adres van de raadsleden... en politieke partijen zijn toch wel vrij fors? Ja, het, het, het, het, is, het heeft alle karakters van een hype, vind ik, vind ik zelf. Het wordt aangezet en overdreven. Hè, omdat, en we, het probleem krijgen we dus niet helemaal goed in het, in het, in het zicht. Maar er worden nu allerlei congressen overgehouden. gehouden. Burgemeesters hebben een neiging om moord en brand te roepen. Commissaris van de Koning willen van alles en nog wat. Maar waar gaat dit over? Wat is het probleem? Ook uit een onderzoek dat vorig jaar nog iets uitgevoerd... in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie... blijkt er geen sprake van grootschalige criminele beïnvloeding... van het lokaal bestuur. Guus Meersoek, lector aan de politieacademie... en aan de Universiteit van Twente... schreef recent nog een kritisch artikel over het thema. Ook hij zegt geen bewijzen te zien voor maffiapraktijken in Nederland. Geoordineerde is een ernstig probleem... maar uit alle verhalen die eronder doen... dat is denk ik toch wel een beetje paniekvoetbal. Het overgrote deel van georganiseerde misdaad in Nederland... is gerelateerd aan de drugscriminaliteit... en die hebben helemaal geen behoefte om het openbaar bestuur te infiltreren of om daar greep op te krijgen. Hoogstens als hen een keer de voet dwars wordt gezet... dan zullen ze daar reageren, soms misschien ook wel hard reageren. Dus er kunnen ook wel heel ernstige incidenten zich voordoen. Bedreigingen? Bedreigingen, dat is uh, zeker ook het geval. Maar uit geen van de berichten die ik heb gehoord de afgelopen jaar. Kan ik nou opmaken dat men echt probeert... het openbaar bestuur naar zijn hand te zetten? Zo'n lokaal bestuur naar de hand te zetten. U zegt dus eigenlijk... eigenlijk zijn in Nederland geen sprake van Italiaanse toestanden. Nee, inderdaad. Kijk, wat je in Italië natuurlijk gezien hebt en ziet... is dat georganiseerde misdaad... nauw verweven is met het lokale openbaar bestuur. Omdat men zijn geld verdient door aan allerlei uh, aanbestedingen of van winkels geld te vragen. Uh, als een soort afpersingsgeld. En uh, op die manier een soort territoria te controleren. Maar dat Nederlandse georganiseerde misdaad... die wil niet op die manier geld verdienen. Die wil geld verdienen aan de drugshandel. Waarom zegt u van... eigenlijk vindt die criminele infiltratie in dat lokale bestuur niet plaats? Waar baseert u zich dan op? Nou, als er echt sprake van zou zijn van, van infiltratie... dan moet je dus naar ander soort delicten kijken. En de delicten die daar het meest in de buurt komen... dat zijn opvormen van wat je noemt organisatiecriminaliteit. Dat wil zeggen dat, je, dat inderdaad binnen organisaties... dat daar als het ware criminele groepen zich genesteld hebben. Nou, we hebben dat soort dingen gehad. Maar dat zit allemaal ook in de sfeer van het bedrijfsleven. Want geld verdienen en heeft bijna nooit vertakkingen naar... De maatschappelijke criminaliteit, criminaliteit in de samenleving. En het andere delict wat er een beetje in de buurt komt... is de controle van de distributie van de drugs. Dus dat is een uitgaansleven waar je ziet dat criminele motorclubs, mensen die aan de deur staan, controleren. Omdat ze op die manier als het ware kunnen zorgen... dat zij hun afzetmarkt van drugs, dat die gegarandeerd wordt. Daar zit een zeker territoriaal component in. En ik kan me voorstellen, daar zie je dat... een heel beginnetje van verwevenheid misschien, maar dat is maar zo'n beperkt terrein... dat je niet kan spreken van criminele infiltratie. Geen criminele infiltratie van het lokale bestuur dus. En dat terwijl onze bestuurders daar juist de afgelopen maanden voor waarschuwen. Toch maar weer eens terug naar burgemeester De Pla. Hoeveel voorbeelden van criminele infiltratie kan hij noemen? Nou, als u alleen al gaat kijken naar uh, in Brabant... van uh, mensen die dicht bij politieke partijen zitten, ook commissielid zijn... Penningmeester zijn. Het feit dat het zo dicht met elkaar te maken heeft, geeft aan hoe die wereld aan elkaar steekt. En als je denkt: van, kunnen we hier mensen zien die met hun boevenpak in de gemeenteraad terechtkomen? Nee, Karneval is net afgelopen. Maar de naïviteit die er vaak aan de grond ligt. Ik zie het niet in de lokale politiek. Dus het bestaat er niet. Nou, dan ga je voorbij aan het feit dat de ondermijnende criminaliteit de ijsberg is, waar je maar een heel klein puntje van ziet. En dat betekent dat je er heel erg gelegd op moet zijn. Zijn er voorbeelden te geven waarin die criminele infiltratie succesvol is geweest in Brabant? Ja, maar, ja nee, dat zijn de verkeerde vragen. Nee, dat zijn de goede vragen, denk ik. Want u zegt, van, dat is een probleem. Dan ja. vraag ik u nu, is dat ook echt gebeurd? Ik geef aan dat het gevaar enorm groot is... en dat ik daarvoor waarschuw bij politieke partijen. Maar de manier waarop u dat vraagt... is echt een klassiek beeld van een criminoloog. Namelijk een klassiek beeld... waarin je op een gegeven moment zegt... kunt u met een strafbare feit aangeven. Terwijl het gaat over ondermijning... daar helemaal vaak geen sprake van is. Ondermijning is het feit dat je met posities en positiespel... dusdanig een, een plek in de samenleving probeert te krijgen... in de bovenwereld, waarmee je in die onderwereld uiteindelijk je bedrijf kunt runnen. Maar dat is toch wel belangrijk om te weten, denk ik. Er moet toch een bewijs zijn, er moeten toch feiten zijn... Die, waarin u kan zeggen van nou, die criminele infiltratie in die raad... in de lokale politiek, dat is echt wel een probleem. Als je, als je de voorbeelden noemt van mensen die zo dicht in de politiek zitten... met synthetische drugslaboratoria, met hennepindustrie dichtbij... boeren van wethouders en dergelijke. En als u dat verder geen bewijsvoering vindt... Ja, dan houden we mij een klein beetje Ja, op. Bij infiltratie gaat het om besluitvorming natuurlijk. Nee. Kun je die echt beïnvloeden? Dat nee. is toch infiltratie? Nee, infiltratie is de manier waarop je op een gegeven je positie werkt... Uh, uh, en ervoor zorgt dat je vanwege je positie in de bovenwereld... je activiteiten in de onderwereld makkelijker kunt laten uh, faciliteren... en makkelijker kunt laten doorgaan. En die verschuiving van boven- en onderwereld, dat is de ondermijnde criminaliteit. Want dan zie je het verschil tussen je onderwereld en bovenwereld niet. En wat u nou vraagt, is de klassieke vraag... ja, maar als iemand dat doet, is dat dan echt op dat moment criminele activiteit. En als ik dan de voorbeelden geef waarin die criminele activiteiten hebben plaatsvinden... Uh, hebben gevonden door mensen die zo dicht in de politiek zitten... zegt hij vervolgens... ja, maar dan zijn ze toch nog niet bezig om de politiek te infiltreren. Ja, meneer, dan kan ik het echt ook niet meer weten hoe je het dan aan kan tonen. Want in de raad zelf vinden echt geen criminele activiteiten plaats. Je moet allereerst nu goed kijken naar de incidenten. Hoe verre zijn die incidenten hebben die nou betrekking op dat daadwerkelijk functioneren... de daadwerkelijke besluitvorming, dan zie je dat dat ook niet het geval is. Het zijn, ja, blijven toch allemaal incidenten die op zich allemaal heel kwalijk zijn... Maar die niet duiden op dat nou letterlijk het bestuurlijk functioneren wordt aangetast. En dat er sprake is echt van stelselmatig aantasting van het overheidsoptreden. Dat laatste betwijfel ik. Dus ja, dat geeft mij ook de indicatie dat we wel met georganiseerde misdaad een ernstig probleem hebben. Maar dat we niet te maken hebben met infiltratie van het lokale bestuur. Sorry. Heb jij al vocht? Hebben jullie het wel eens zonder vocht gedaan? Zonder wat? Zonder wat? Zonder wat? wat is dat? De vocht, de verklaring omtrent gedrag. Uit angst voor criminele infiltratie vinden sommige bestuurders dat ieder raadslid zo'n vocht moet aanvragen. Maar wat is de juiste manier om het kaf van het koren te scheiden? Daar hebben de politieke partijen in Breda ieder zo hun eigen methode voor. Wat, mevrouw? Mag ik je misschien een vleier geven? En dan hoop ik dat ik weer op uh, de VVD stand op 1 maart. Zages, wat doet de VVD hier in, uh, in Breda... om te voorkomen dat er raadsleden op jullie lijst terechtkomen... die je liever niet willen? Ja, eigenlijk zijn we er als partij uh, heel druk mee bezig. En Het begint al uh, dat iedere kandidaat maanden voordat hij zich uh, um, aanmeldt als kandidat, al gesprekken krijgt met, uh, met de partij. En in die gesprekken wordt ook een beetje profiel van iedereen gemaakt. Hè, van wie is iedereen nou een beetje en wat voor soort persoon is het. En daarnaast moet uh, ook iedereen een verklaring omtrent gedrag inleveren. Dus een, een, een, een VOG. En daar hebben we het ook blijken dat, uh, dat niemand iets slechts op zijn kerst zou staan natuurlijk. Die van de heer van uh, Trots op Breda. Hebben jullie ook een verklaring omtrent gedrag? Nee, dat hebben wij niet. Wij zijn in de gelegenheid gesteld door de burgemeester om een test te doen. Daar zit wel een prijskaartje aan. Het is uiteindelijk toch allemaal gemeenschapsgeld. En wij zullen daar dus verder geen gebruik van hoeven te maken. Wat doet u eraan om te voorkomen dat u straks ja, zelf in uw eigen partij mensen heeft... die u er eigenlijk liever niet in heeft zitten? Ja, dat heeft natuurlijk met mijn achtergrond te maken. Ik ben uh, met Rita Verdonk, dat is dus trots uh, op Nederland, lijst Rita Verdonk... Uh, heb ik al de screeningstesten meegedaan. En die ervaring draag ik gewoon bij me. En die gebruik ik ook voor de kandidaten. En eigenlijk screent u die zelf. U gaat eigenlijk naar van, nou ja, ik hoor wat. Toch maar eens even kijken wie er nou voor me staat. Ja. Brik van de VVD, het is niet het enige wat jullie doen. Hè? Jullie screenen, jullie vragen een uh, verklaring omtrent gedrag, Maar er wordt ook gekeken naar jullie financiën. Ja, absoluut. Als, als partij komt natuurlijk veel geld binnen en gaat er uit. En uh, wij hebben ook uh, aangegeven dat, we, dat wij het uh, belangrijk vinden dat, ook, uh, dat het eerlijk gebeurt. Dus we hebben met alle partijen, ook een beetje op initiatief van de burgemeester van de VVD, gezegd... we gaan inzage geven in die financiën. Dus uh, geen geheimen voor elkaar, gewoon wat komt er binnen en waar geeft het dan uit. En er is besloten dat we een convenant zullen gaan tekenen. Dat houdt dus in dat dan inzage in jouw financiële boekhouding moet zijn... door de rechterman zeg maar, van de burgemeester, de juridische man. En dat van daaruit gekeken wordt in hoeverre alles kloppende is... en of het geen crimineel geld is wat daar binnen gesluist is. Oké, okay, even samenvatten. Bij zowel de VVD als Trots op Breda worden de kandidaten gescreend. Al doet iedere partij dat weer op zijn eigen manier. De VVD vraagt van hun kandidaten een verklaring omtrent gedrag. Bij Trots op Breda is dat niet nodig. Wel wordt van beide partijen de financiën gecontroleerd. Feit is dat iedere politieke partij vrij is om zelf te bepalen welke methoden zij gebruikt. En dat terwijl er bestuurders zijn die de verklaring omtrent gedrag verplicht willen stellen. Maar hoe zit dat als een van die kandidaten nou? toch een strafblad heeft. Nou, als het goed is, moet een VOG natuurlijk voorkomen... dat iemand met een strafblad op onze lijst komt. Maar het kan altijd zijn dat iemand bijvoorbeeld een slippertje maakt. En dan zal de partij ook natuurlijk met die, met die persoon in gesprek gaan... om te kijken hoe verder. Want we zijn wel een integer partij... en we willen ook niemand met echt slechte dingen op een naam bij de partij. Dat, uh, dat zullen we niet accepteren. Nou Kijk, volgens de kiesraad mogen zij gewoon uh, meedoen. Dus dan moet je wel van goede huizen komen... om tegen die kandidaat te gaan zeggen van... Uh, jij. Mag niet meedoen, maar ja, ik ben een beetje... Uh, ja, ik denk dat dat bij ons niet zo zal uh, zich voordoen. Ik begrijp dat u ze liever niet heeft. Nee, ik wil ze gewoon niet. De waarschuwing van burgemeesters en commissarissen van de Koning... heeft in ieder geval wel wat opgeleverd. Als politieke partij kun je het thema van criminele infiltratie moeilijk negeren. Ondermijning staat stevig op de agenda, ook bij het ministerie van Justitie. Maar of dat echt positief is voor het aanzien van de lokale politiek... daar wordt door hoogleraar Elzinga aan getwijfeld. Nou, ik kijk, er zijn natuurlijk heel veel raadsleden die uh, met de beste bedoeling in die raden gaan zitten. Dat betekent dat je door deze hele discussie toch die raden ook wel een beetje naar beneden haalt en suggereert dat daar allerlei lui in functioneren die gewoon niet deugen. Hè? Die niet in het tegen zijn, die gaan ondermijnen, die lid zijn van criminele netwerken en dergelijke. Die suggestie wordt keer op keer ook door burgemeesters gewekt. En dat is voor het aanzien van de Nederlandse politiek natuurlijk heel schadelijk. Als je daar geen bewijzen bij hebt, dan moet je daar buitengewoon voorzichtig mee zijn. Uh, en ik denk dat dat ook voor de minister geldt... dat hij toch gewoon uh, nou ja, wel heel voorzichtig moet manoeuvreren... om niet gewoon het beeld te creëren van... ik ga nu uh, via ondermijningswetgeving dit uh, majeure probleem oplossen... terwijl het probleem er niet is. Guus Meershoek, lector aan de politieacademie... en docent bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. Uh, wat zou de reden kunnen zijn dat dit soort bestuurders... toch mm -hmm. richting Den Haag zeggen van... Mm -hmm. nou, de raadsverkiezingen komen eraan... Mm -hmm. Uh, we moeten wel opletten. Ja, het is natuurlijk nooit vrij om politici van uh, oneerlijke motieven te beschuldigen. Maar een van de weinige terreinen waarop in de kabinetformatie ruim financiële middelen zijn vrijgemaakt, is voor de aanpak van ondermijning. En uh, dat betekent dat lokale besturen daar een beroep op kunnen doen. Het andere wat daarin mee kan spelen is dat ik denk dat burgemeesters... Uh, het gevoel zullen hebben dat... Uh, als gevolg van de reorganisatie van de politie, onvoldoende greep hebben op de politie en op de opsporing. En dat ze hopen dat als ze zelf wat extra fondsen beschikbaar hebben, dat ze ja, een krachtiger sturingsinstrument hebben richting de politie en misschien ook wel deels justitie. Dus het is eigenlijk als het ware ook een beetje een geldkwestie? Ja, het is euh, zoals veel in de, het leven is, het is ook een geldkwestie. Professor Elsinga, heeft u het idee dat het een beetje een rare discussie is op dit moment dan? Ja, dat denk ik dus wel. Dat we gewoon daar iets voorzichtig mee moeten zijn. En Het kan ook zijn dat straks na de raadsverkiezing de hype weer helemaal over is. Dat we weer overgaan tot de orde van de dag. Maar ik ben eens benieuwd wat er nu straks gaat, gaat gebeuren. Ik bedoel, je kunt nu eigenlijk al niks meer doen, dat is helder. Over een paar weken hebben we al die, die, die raadsverkiezing. Uh, en dan eens kijken uh, wie er gelijk krijgt de komende, komende jaren. Hè? Hoeveel ondermijners zich daadwerkelijk uh, manifesteren? Nou, ik denk niet veel. Het ministerie van Justitie laat op onze vragen weten dat bewijzen voor infiltratie moeilijk te vinden zijn. Maar dat de aanpak van de ondermijnende criminaliteit één van de speerpunten blijft. Het kabinet heeft al 100 miljoen euro vrijgemaakt voor een ondermijningsfonds. En binnenkort komt minister Grapperhuis ook met een speciaal actieplan. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Ookbroek Gelderland. De Krant van West-Vlaanderen. Vers Beton. Tubantia. En De Limburger. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De Twentse courant Tubantia lanceerde afgelopen zaterdag... gisteren dus een kieswijzer. Hierdoor kunnen de 620.000 inwoners van 14 Twentse gemeenten... en de gemeente Berkelland... zich oriënteren op de standpunten van hun lokale partijen. Kelly Adams van Tubantia is uh, bij ons om hier meer over te vertellen. Althans bij ons. U uh, bent in Twente, hè, neem ik aan. Kelly, goedenavond. Goedenavond, ja, dat klopt. Ik ben uh, in Borne. Ik fascinerend. 14 Twentse gemeenten en de gemeente Ber Berkeland. Hoe zit dat? Uh, dat is het verspreidingsgebied van onze krant. Wij uh, komen uit in Twente en een klein deel van de Achterhoek. Dus vandaar Juist. ook Berkerland. Oké. Okay. Zeg die, die kieswijzer, hoe kwam die tot stand? Dat is een uh, samenwerking tussen alle regionale kranten... die bij de persgroep uh, horen en het AD... En samen hebben we voor 220 gemeenten die kieswijze gemaakt in heel Nederland. En wij bij Tubantia dus voor onze 15 gemeenten. Ja. En, en is dat, uh, want je kunt je dat afvragen, een, een journalistieke taak? Zeker. Uh, wat wij graag willen is onze lezers goed informeren over wat er speelt in hun gebied. Uh, en daar is deze kieswijzer uh, denk ik zeker goed voor. Ja. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Wat, bedoel, wat bepaalt dan uh, welk onderwerp of welke stelling... want dat zijn het vaak hè, als je een mm -hmm. kieswijzer invult... er wel of niet in komt? Welk thema? Dat hebben we eigenlijk bepaald op basis van wat uh, onze lezers belangrijk vinden. Dat is ook een groot verschil ten opzichte van andere stemwijzers, stemhulpen. We hebben een enquête gedaan uh, onder lezers van onze krant... en bezoekers van de website. Ongeveer 6000 mensen hebben daaraan meegedaan. Ja. En zij hebben aangegeven wat voor hun de belangrijke thema's zijn... En op basis daarvan hebben we stellingen gemaakt... en ook aangevuld op basis van wat de journalisten van onze krant uh, belangrijk vinden... en uh, dingen die er spelen in de gemeente. Ja, En als je dan even dat landschap overziet he, van die 14 gemeente hmm. gemeenten... en de gemeente Berkeland, wat, wat valt dan op? Zijn het hele diverse thema's of zit er wel een soort nou, behoorlijke rode draad in? Het is, uh, er zijn heel veel overkoepelende thema's die overal belangrijk zijn... zoals ja. afval, veiligheid in woonwijken, huishoudelijke hulp voor ouderen. Die kwam overal heel hoog uh, naar boven. Ja, maar je ziet nou, valt mee. Hondenbelasting stond ergens halverwege het lijstje. Huh. Um, maar je ziet wel verschil tussen steden en plattelandsgemeenten. Als je kijkt in de plattelandsgemeenten staan de uh, voorzieningen in dorpen um, heel hoog. En als je naar de uh, meer steden kijkt, dan uh, krijg je meer op basis van uh, verkeer en dergelijke. Ja, want een van die steden is bijvoorbeeld dan Almelo. Hè? Mm -hmm. uh, uh, als we die even als voorbeeld nemen. Uh, wat houdt de inwoners daar bezig? Wat staat daar bovenaan het lijstje? In Almelo staat leegstand bovenaan. Daarvan zei 62% van de Almeloers die meededen aan onze enquête. dat zij dat het belangrijkste thema vinden voor de verkiezingen. Ja, leegstand in de binnenstad? Ja. ja. Want hoe ernstig is die dan daar? Die Blijkbaar is er heel vrij... ernstig. Ja, die is heel ernstig. Als je door de stad loopt en gaat tellen. wat ik ook een paar keer heb gedaan voor verhalen. dan. Uh kom je meer lege panden tegen, tenminste in een deel van de stad... Uh, dan gevulde panden. Ja. Dus dat is wel echt een heel groot item daar. Ja. En hebben de verschillende politieke partijen in Almelo de fracties... Uh, hebben die daar ook een antwoord op, op die leegstand, of niet? Nou, er zijn op dit moment allerlei uh, projecten die lopen. Om onder andere te kijken of uh, winkels vervangen kunnen worden door woningen. Of er manieren zijn om beginnende ondernemers te helpen hun winkel te starten. Ja. Dus in die zin gebeurt er wel van alles. Maar echt speerpunten heb ik nog niet gezien bij de partijen. Nou, nog even terug naar de opzet van, van die hele kieswijzer. Uh, en uh, mijn vraag uh, welke thema's er wel en niet in komen. Welke stellingen er wel en niet in komen. Uh, wie heeft uiteindelijk die keuze gemaakt? Die hebben uh, mijn, keuze, of, uh, mijn collega Martijn Bekhuis en ik... en de collega's die uh, de gemeente volgen. Mm -hmm. Maar we hebben uh, een stuk of veertig stellingen geformuleerd... voor ja. elke gemeente. En uiteindelijk zitten er maar 25 tot 30 in de kieswijzer. Omdat je moet kijken welke stellingen de verschillen tussen partijen laten zien. Dus het kan zijn dat er een stelling is over een thema dat heel belangrijk is. Maar als alle partijen het erover eens zijn... is het voor een kieswijzer niet interessant. Nee, precies. De, de, er moet ook discussie in zitten, kan ik me zo precies. voorstellen. Ja, ja. ja. Je, moet, je moet de verschillen tussen de partijen ontdekken. Ja, eigenlijk moet je hem ook niet alleen invullen misschien wel. Klopt, <laughs> He, met, nee. met, met iemand die je kent en dan de discussie met die persoon aangaan, zoiets. Dat is het mooiste, ja. ja, ja. Um, goed, uh, Almelo, leegstand is dus een groot thema daar. Kwamen inwoners van al die Twentse gemeenten, die 14 gemeenten... plus de gemeente Berkorland, uh, met onderwerpen die, die jullie hebben verbaasd... waarvan je dacht, hé, hey, dat is vreemd. Dat niet zozeer. Um, wel wat dingen waarvan wij van tevoren dachten dat die belangrijk zouden zijn. Dat die eigenlijk voor de mensen helemaal niet belangrijk waren. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, kunstgrasvelden. Uh, bij voetbalclubs uh, oh ja. vervangen. In verband met, met de discussie over rubberkorrels ja. en dergelijke. Daarvan dachten we nou dat zou vast een thema zijn. Maar dat bleek helemaal niet het geval. Nee. Dus dat was voor ons wel opvallend. Uh -huh. um, en ook ja, toch die huishoudelijke hulp voor ouderen. Dat is inderdaad wel een belangrijk punt. Maar dat hij zo hoog zou scoren, hadden wij ook niet verwacht. Ja. En in hoeverre uh, is deze kieswijzer van Twente... Uh, nou anders dan als je bijvoorbeeld uh, nou ja, de kieswijzer van het AD... in een andere regio in Nederland zou bekijken? Wat zou dan opvallen? Hij is denk ik niet heel anders. Alleen... Uh... Hij is gewoon heel lokaal. Dus je komt in elke gemeente kom je weer hele andere stellingen tegen. Ja. Dat zie je al bij ons. Twente is dan een, ja, een redelijk compact gebied. Maar toch zie je heel veel verschil. In de plattelandsgemeente heb je heel andere stellingen dan in de steden. Als het, dan krijg je stellingen als... Um, er moet een, een pinautomaat behouden blijven. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk in de stad totaal niet aan de orde. Dus daar zie je de grote verschillen in. Ja. Uh, en je komt zelf uit? Welk, welk dorp? Of welke uit, stad? Borne. uit Borne. Okay. En wat, wat staat daar hoog op de agenda? In Borne staat bovenaan de tunnels onder het spoor... Oh ja. mm -hmm. In Borne loopt de spoorlijn dwars door het dorp... met een stuk of vier, vijf spoorwegovergangen... die regelmatig dicht zitten als er weer een storing is. Ja. Dus een tunnel onder het spoor, dat is wel iets wat hier uh, heel erg leeft. Oké, okay. en, en wat moet je dan, uh, nou ja, op welke partij moet je stemmen als je wil dat die tunnel er komt in Borne? Dat is een goeie, durf ik je niet te zeggen. Nee? Heb je zelf wel de stemwijzer of die kieswijzer ingevuld voor Borne? Ja, ook? zeker. Ja, ja. Ja. En ga je dan ook nog vertellen waar je op uitkwam? Of is nee, dat, dat ga een ik beetje... niet vertellen. Nee, dat is, wordt, wordt het een beetje ingewikkeld. Lijkt me als je niet handig. Nee, dat nee. nee, wordt een beetje ingewikkeld ook als je ja. onafhankelijk een kieswijzer Precies. presenteert. Ja. Um, zijn er trouwens overkoepelende thema's waar uh, de lokale partijen... Uh, als we weer even naar die veertien gemeenten mm -hmm. kijken en die gemeente Berkeland, uh, waar die heel eensgezind over zijn? Ja, die zijn er zeker. Dat is ook interessant om te zien. Uh, we hadden bijvoorbeeld één stelling, uh, er moet één Twentse gemeente komen. Oftewel, alle 14 Twentse gemeenten moeten fuseren. Ja. Daar was uh, slechts 2% van alle 119 partijen in alle gemeenten het mee eens. 2%? 2%. Nou, dus dat... de kans dat die er komt, uh, nou ja, uh, nul. Nee, dat, dat gaat dan uh, dus niet gebeuren. Goed, nee. uh, welke partij zal het volgens jou goed gaan doen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Dat is een goede. Op basis van onze kieswijzer of ja. gewoon sowieso? Nou, ik zou eerst even op, op basis van de kieswijzer. Ik heb van verschillende collega's gehoord die hem invulden... dat ze bij de ChristenUnie uitkwamen. Terwijl dat niet per se een partij is, ja, maar dat, is dat is altijd is met kieswijzers. Ik kom ook bij de ChristenUnie goed. uit. Ik, heb er, ja. Ik, ja, ik ben niet een, uh, hoe zeg je dat? een vervent aanhanger, zal, zal ik het maar even zeggen. Maar ik kom wel al bij de ChristenUnie uit. Misschien moet ik daar toch eens over gaan nadenken. Misschien meer mensen dan. Ja, ik heb het geheim nog niet ontdekt hoe nee. dat kan. Nee, kwam je er zelf op uit of niet? Ben je ook zo iemand? Dat zou ik niet zeggen, toch? Oh nee, dat zouden we niet zeggen. Nee. Dat is waar. Goed, um, waar is dit allemaal te vinden, deze kieswijzer? Uh, voor ons op tubantia.nl slash kieswijzer. Uh, ja. En dat geldt ook voor alle andere titels... dat het op een eigen website te vinden is. Oké, okay. hartelijk dank, Kelly Adams van Tubantia. En uh, nou, laten we hopen dat die, uh, dat die goed bezocht wordt. Dan. Ja, Want, uh, mooi. Wat, wat is eigenlijk het streef? De vorige keer vier jaar geleden hadden we 70.000 mensen die hem in Twente invulden. Dus okay. daar uh, willen we overheen. Ja, dat zou mooi zijn. Hartelijk dank Kelly ook van uh, Tubantia. En uh, nogmaals veel succes dus met die kieswijzer van de Twentse Courant Tubantia... die uh, gisteren is gelanceerd. U kunt uh, daarvoor verder kijken uh, via de site radio1.nl. Ik denk dat u dan ook verder wordt geholpen. Ik wens u nog een hele mooie zondagavond. Zometeen kwesties over ouderen langer thuis laten wonen of niet. Dat is de vraag.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 Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar windshirffund.com Let op, u belegt buiten AFM Toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op weer. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook het Guanthouse Leipzig en Andris Nelsons. Met Tchaikovsky's Pathetiek op 25 april. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. Naast voordelige vluchten, boekt u ook uw stedentrip op Vierwinkel.nl. NTO Radio 1.